1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Milou Halbesma... van het Van Gogh Museum, dat zelf zeer goed nagemaakte Van Goghs probeert te verkopen in Azië. Nu het NOS Journaal, Jan van de Putten. Goedemiddag, kapitein Costa Concordia weer voor de rechter. Crimineel Minka in Libanon, veroordeeld tot 8 jaar cel... en Paleis van de Bisschop in Haarlem wordt een hotel... Het is zonnig, maar er zijn wel veel sluierwolken. Het wordt 20 tot 22 graden op het strand en in het binnenland 24 tot 28. Morgen geen bewolking. Het wordt een zonnige en warme zomerdag morgen. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm. Maar vanaf zondag liggen de maxima weer rond of boven de 25 graden. Het proces tegen kapitein Schettino van de Costa Concordia is hervat. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de ramp met het cruiseschip in januari vorig jaar. 32 mensen kwamen toen om het leven. Het proces begon al op 9 juli, maar werd uitgesteld door een advocatenstaking. Vanmorgen kwam Schettino aan bij de rechtbank. Hij liep meteen naar binnen en hij wilde geen vragen beantwoorden. Catinio wordt verdacht van doodslag, het veroorzaken van een scheepsramp en het voortijdig verlaten van het schip. Zijn advocaat ontkent dat hij probeerde te ontsnappen. Il comandante non ha abbandonato la nave, non è scappato. All'inizio si era addirittura detto che lui si fosse nascosto fra i passeggeri per scappare. Lui è rimasto fino all'ultimo dal lato in cui era possibile, in cui fino al momento in cui era possibile rimanere da quel lato, dopodiché è, è la fisica che lo ha costretto a hij bleef zo lang mogelijk op het schip tot het niet meer kon... en toen is hij in een boot gesprongen, zegt de advocaat. En ondertussen wordt bij het eiland Gilio nog altijd gewerkt... aan de berging van dat cruiseschip. Het toerisme op het eiland heeft een flinke klap gehad van de ramp. Mensen komen wel naar Gilio, maar niet meer voor een langere periode. Ze komen alleen maar één dagje om het schip te zien. We hopen dat de toeristen terugkomen, zegt deze man. En niet alleen toeschouwers. De Nederlandse crimineel K is in Libanon veroordeeld tot acht jaar cel... voor de smokkel van tientallen kilo's heroïne. Eh, cocaïne moet, ja, moet ik zeggen, cocaïne. En ook moet hij een boete betalen van 50.000 euro, melden Libanese media. Minka werd in 2011 opgepakt in Libanon. Hij had 53 kilo kook bij zich. Volgens de Libanese autoriteiten ging het om een van de grootste drugsvangsten... uit de geschiedenis van het land. Minka verdiende volgens justitie in de jaren negentig... tientallen miljoenen met drugs- en wapenhandel. In Nederland werd hij twee keer veroordeeld. In 2005 werd hij in zijn cel gearresteerd... voor de bomaanslag op een Alkmaarse drugshandelaar in 1993. En in 2007 werd hij daarvan vrijgesproken. De man die de gemeente Dordrecht honderden brieven per maand stuurt... blijft daarmee doorgaan, ondanks een uitspraak van de rechter... en het opleggen van een dwangsom, de gemeente. Hij heeft zelf uh, verklaard dat hij dat doet om de gemeente te zieken... en te frustreren en op kosten te jagen. Nou ja, dat laatste dat is in ieder geval tot nu toe gelukt. Uh, en daar hopen we dus met deze uh, middelen een einde aan te maken... Uh, en de achtergrond is dat hij uh, eerder een conflict had... met de gemeente over illegale kamerverhuur. Volgens de gemeente kost het afhandelen van alle brieven... en bezwaarschriften veel tijd en geld. In maart besliste de gerechter dat de man twee jaar lang... maximaal tien brieven per maand naar de gemeente mag sturen. Maar daar heeft hij zich niks van aangetrokken. En inmiddels is de maximale dwangsom van 100.000 euro bereikt. Er is overigens nog niks van betaald... en ook eerder opgelegde dwangsommen betaalde de man niet. Op Schiphol is een Afghaan gearresteerd die drugs probeerde te smokkelen in schilderijen. Volgens de marinsociaal gaat het om kilo's heroïne. De man had 26 schilderijen bij zich en werd betrapt tijdens een bagagecontrole. De douaniers vonden het opmerkelijk dat hij alleen maar schilderijen bij zich had. Ze vonden drugs in de versiersels op de schilderijen en in de lijsten. De man zit vast. In de schilderijen zijn in beslag genomen. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. In Duitsland, Zwitserland en Nederland is de politie bezig met een grote actie tegen een extreem netwerk. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel wilden ze bomaanslagen plegen om het politieke systeem in Duitsland te ondermijnen. De politie is bezig met het doorzoeken van woningen, werkplaatsen en ook gevangeniscellen van zes neonazies. In Nederland is in de buurt van Den Haag een woning doorzocht en verder worden twee Duitsers en drie Zwitsers verdacht. Een man die vorig jaar zijn vriendin wurgde met een riem... moet vijf jaar de cel in. En hij krijgt ook tbs. Die man uit Linden in Gelderland heeft bekend. Hij zei dat hij en zijn vriendin samen een eind aan hun leven wilden maken... en dat hij haar heeft gewurgd. Hij stak zichzelf in de buik, maar hij werd bang en belde 112. Volgens de rechter wilde de vrouw helemaal niet dood. De straf is toch lager uitgevallen dan was geëist, zegt de persrechter. Het is natuurlijk toch nog een flinke straf, vijf jaar... maar het is inderdaad minder dan uh, geëist is... Uh, maar de rechtbank die heeft uh, hiervoor opgesteld toch de uh, beveiliging van de maatschappij. In het kader van die beveiliging is het uh, van belang dat de betrokkenen behandeld wordt. En het advies van de psychiater en de psycholoog is om dat via een TBS met voorwaarden uh, te doen. Een jongen van 16 is vannacht overleden nadat hij uit een opblaasband werd geslingerd. Een band die vast zat aan een speedboot. Het ongeluk gebeurde gisteren bij Den Oever, bij de Afsluitdijk. Volgens de politie sloeg de jongen tegen de kade of tegen een paal en raakte zwaar gewond. De jongen is later in het ziekenhuis overleden. Het bischoppelijk paleis van het bisdom Haarlem-Amsterdam... gaat in de verkoop. Het wordt een hotel met 65 kamers. De onderhandelingen daarover zijn in een vergevorderd stadium. En na de vakantie gaat waarschijnlijk de kogel door de kerk. Een uh, hotel lijkt een logische bestemming... alleen al vanwege de ideale locatie. Verslaggever Jeroen de Jager. In het hartje van Haarlem, vlak bij de Winkelstraat... op weg naar de markt. Daar ligt de Nieuwe Gracht. Met daaraan... Het bischoppelijk paleis. Vrede van Christus in het Op het trapje richting het Bordes drie jongeren die aan het chillen zijn. En dan maar eerst aanmelden. Kijken hoe het er van binnen uitziet. ziet. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeroen de Jager. Erik Venners. U bent? De algemeen secretaris van het bisdom Haarlem Amsterdam. De boel gaat verkocht worden, begrijpen we. En er komt een hotel, want? Al een uh, lange tijd zijn wij bezig om uh, de financiën van ons bisdom veilig te stellen. En hoeveel denkt u hiervoor te vangen? Oeh, dat is nog niet, uh, niet bekend. Ongeveer? Ja, een paar miljoen. Dat helpt wel? Dat, dat zal zeker helpen, ja omdat de bischop ervan uh, uh, overtuigd is dat uh, we ook onze mensen gewoon aan het werk moeten kunnen houden. Ja. Dat is de reden geweest om te zeggen, we gaan het in de verkoop doen. Het Bischoppelijk Paleis. Is dit pand altijd een Bischoppelijk Paleis geweest? Nee, het is als stadspaleis gebouwd. heeft verschillende eigenaren gehad. Onder andere burgemeesters, commissaris van de Koningin heeft hier gewoond. En pas sinds 1853 is het uh, Bischopshuis. Maar daarvoor is het gewoon een stadspaleis geweest. Dus anderhalve eeuw nu? Ja, inderdaad. Ja. Uh, u zegt de grote in het jasje. We lopen even ondertussen naar uh, de volgende ruimte. Dit zou bijvoorbeeld een hele goede... Wat zou dit kunnen worden, deze zaal? Dit is een soort spiegelzaal? Ja, het is een ronde zaal met uitzicht op de tuin. Dat zou een, een goede ontbijtkamer uh, kunnen ja. worden. Dat is, uh, het is licht en heel aantrekkelijk. Een groot pand, bisschoppelijk paleis waar nu de bischop woont met de hulpbisschop. Inderdaad, ja. Het zijn twee appartementen waar, uh, waar de beide bischoppen in, uh, in wonen. Uh, apart uiteraard. En, even naar kijken. Uh, en de rest van het huis uh, wordt gebruikt voor kantoren en representatie. Maar dat is echt iets te groot, ook qua onderhoud en dergelijke. En de bischop vindt het ook belangrijk in een tijd als deze... dat je als bischop, als man van de kerk... niet in een enorm paleis woont, maar iets eenvoudiger. Even een signaal afgeven. Ja. Zoals Franciscus dat ook doet. Zijn portret hangt inmiddels hier eh, naast de trap... waar we nu naar boven gaan. En dan komen we in de privévertrekken. mag ik het zo zeggen? Inderdaad, ja. Dit is, Dit is de, de kantoorruimte van Bischoppunt. Inderdaad, de werkkamer van de bischop, ja. Oké, okay, met portretjes daar. Ik denk portretten waar hij op staat zelf. Ja, met, met paus-Johannes Paulus II nog ja. Ja. En de sigarendozen ja, op zijn bureautje. Ja, inderdaad. Komt de bischop er op een andere plek ook warmpjes bij te zitten? Ja, dus de bedoeling is dat uh, wij gaan verhuizen naar uh, de plebani... dus de pastorie van de kathedraal in de Leidse Vaart. Die is een paar jaar geleden al voor die doeleinden gerestaureerd. Dus dat huis is klaar. En maar... gaat er niet echt op achteruit? Nee, niet op achteruit, maar wel kleiner en ja. efficiënter en meer van deze tijd. Als ik uh, dit pan zo zie, meneer Fennis, denk ik... ja, dit is nog geen hotel. Uh, dit zijn allemaal mooie monumentale kamers. Maar ik zie nog geen hotelkamers. Uh, deze verdieping was uh, uh, uh, vroeger zeg maar, bestemd voor het uh, inwonend personeel. We zitten uh, nu inmiddels op de tweede verdieping, onder de zolderkap. Allemaal deuren. Klopt, ja. Maar het zijn allemaal kleine kamers waar je ah. wat betreft uh, het hotel wel een, een klein beeld zou kunnen krijgen. Ja, want hier zit gewoon een wastafel. Zit er over? wastafeltjes in, inderdaad. Maar vroeger personeelsvertrekken, dus dat zou uh, ja. makkelijk tot hotelkamers. hotelkamer Dit zouden zo hotelkamertjes ja. kunnen zijn. Inderdaad, ja. En van Haarlem naar de Tour de France. De Franse wielrenner Jean-Christophe Perrault is vanochtend onderuit gegaan... bij de verkenning van de individuele tijdrit in de Tour de France. De nummer 9 van het klassement heeft zijn schouder bezeerd. Maar Gio Lippens, jij hebt goed nieuws over hem. Ja, ik heb goed nieuws over hem, want we krijgen zojuist de officiële bevestiging... dat hij gaat starten vanmiddag, de nummer 9 in het klassement. En uh, dat er een klein breukje zou zitten, niet in zijn schouder... dat werd aanvankelijk gemeld, maar in zijn sleutelbeen. En uh, hij zegt zelf, het is een schoon breukje. Ik heb er uh, nou ja, weinig last van, voor zover je er weinig last van kunt hebben. Maar ik kan in ieder geval rijden. Dus het betekent in elk geval dat de Franse hoop voor het algemeen klassement... dat hij in elk geval nog in koers zit. Jean-Christophe Perron met een schoon breukje. Nou, zijn er nog Nederlanders binnengekomen het afgelopen uur? Ja, er zijn zeker Nederlanders binnengekomen. We hebben na lieve Westra, die we in het vorige uur zagen binnenkomen in de snelste tijd. En die nog steeds de snelste tijd hier heeft aan de finish. Het verschil met de nummer 2, Moreno Moser. Die heeft zich er nu tussen genesteld. Die staat op 51 seconden. Jeremy Roy op 58 seconden. En dan gaat verder alles boven de minuut. Alle mensen die erachter zitten. Ik heb de binnenkomst gezien van Nicky Terpstra. De nummer 2 van de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden. Op 5 minuten en 25 seconden van. Lieve Westra geeft even aan met wat voor het verschillende intenties bij de tijdrijders van start zijn gegaan. Want Westra moet natuurlijk nog belangrijk zijn. Of Terpstra bedoel ik. Moet belangrijk zijn natuurlijk straks nog voor Mark Cavendish. Als het aankomt op de laatste etappe in deze Tour de France naar de Champs-Élysées. Lars Boom ook binnengekomen. Praten we over de nummer 4 van het Nederlands kampioenschap: 56-29. En die heeft dan ook een flinke achterstand op Lieve Westra. Ik kijk even hoe groot die achterstand is: 2 minuten en 26 en onderweg voorlopig nog niemand sneller. Zelfs niet Tony Martin, de wereldkampioen tijdrijder. Die kwam op het eerste meetpunt door als vijfde. 22 seconden achter Lieve westra Hij is nog niet op het tweede meetpunt, op de tweede call van de dag, de Réalon. Maar ik ben benieuwd of hij daar dan nog tijd heeft ingehaald op Lieve westra En we hebben gehoord dat Martin bovenop die top van de Réalon, de laatste klim, dat hij dan van fiets gaat wisselen en op een andere fiets dat laatste stukje, die laatste 12 kilometer van die tijdrit gaat afleggen. Het zou wat zijn als lieve westra hier uh, de komende tijd nog als beste op het podium blijft staan. Als beste in de uitslag blijft staan. Want als het straks gaat regenen, de omstandigheden worden dan zwaarder. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er verder niemand meer in de buurt gaat komen van die tijd. Maar goed, laten we ons niet rijk rekenen. Voorlopig staat die eerste. Er komen nog heel veel goede coureurs. En de meeste goede coureurs die rijden pas later. Tussen vier en half, zes ongeveer. Valt allemaal in Radio Tour de France. Hartstikke mooi is dat op deze zender. Gio Lippens in Frankrijk. Voetballer Kevin Strootman werd met veel enthousiasme onthaald. Onthaald door de fans van A.S. Roma. Strootman! Strootman! Strootman! Strootman! Strootman. Nou, goed. Gisteravond kwam hij aan in Rome om de transfer van PSV naar A.S. Roma af te ronden. Verslaggever Erik van Dijk heeft hem maar gevolgd. Erik heeft Strootman inmiddels getekend. Nee, wij zitten nu op het uh, trainingscomplex van AS-Roma. Eigenlijk te wachten op dat moment. En ze zijn nu bezig met uh, ja, de laatste thuis in, in de onderhandeling. Uh, wij verwachten dat, dat, uh, dat het zeer snel wordt afgerond en dat hij zeer snel zal tekenen. Ja, en uh, dan wordt hij ook gelijk gepresenteerd aan iedereen? Nee, hij zal wel aan ons gepresenteerd worden. Aan de verzamelde pers hier. Maar de, de club is zelf, uh, de, de andere voetballers zijn op trainingskamp. Uh, en er zal een ander moment gevonden worden om aan de. De, de, ja, de, de andere mensen die hem willen zien uh, te presenteren. Dus dat, dat komt dan later. Nu dan uh, de eerste keer wel dat hij dat in de handtekening zet, en dan zal uh, er hopelijk ook de woord staan. Ja. Is toch wel een uh, knootgekke dag vandaag. Hoor. Want uh, ook uh, die tafereel die je gisteravond hebt kunnen zien op het in Rome, die herhaalde zich vandaag bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis waar ook de paus normaal behandeld wordt, uh, Gemini. Daar uh, was het ook voor een uh, medische test. Die heeft hij weleens afgerond, maar ook daar eh, tafereelen van mensen met mobiele telefoons die over elkaar heen vielen. Om een puntje te Ja, verbinding is een beetje slecht, Erik. Dus, uh, maar goed, in elk geval een uh, knotsgekke dag. Uh, wat dat betreft voor Strootman. Strootman. Um, dankjewel, Erik van Dijk. Het is nu 14 over 1. We kijken nog een keer naar de hoofdpunten van het nieuws. Kapitein Schettino van de Costa Concordia staat terecht... voor de dood door schuld, het veroorzaken van een scheepsramp... en het voortijdig verlaten van het schip. In Duitsland, Zwitserland en ook in Nederland... is de politie bezig met een grote actie tegen een extreem netwerk. In Den Haag, in de buurt van Den Haag, is een huis doorzocht. En het bischoppelijk paleis van het bisdom Haarlem-Amsterdam... gaat in de verkoop. Het wordt een viersterrenhotel met 65 kamers. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zo weer Jurgen van den Berg en lunch. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tijdens de werklunch gaat het over nepschilderijen van Vincent van Gogh... die het Van Gogh Museum zelf op de markt brengt. Milo Halbesma van het museum legt het zo allemaal uit... Voor de reportageserie in de praktijk vaart Ingrid Koning deze week mee door de Amsterdamse grachten. Volgens veel ondernemers mogen de rondvaartboten best wel eens wat schoner trouwens worden. Die is ook mega vuil die, die eruit komt. Dit zijn uh, boten uit uh, zeg maar tussen 1960 en 1970. Er nou, liggen allemaal, allemaal oude motoren in. Die mogen dus hier volgens uh, nieuw beleid tot 2030 doorvaren. En zo rond half twee beginnen we aan standpunt.nl. De stelling dan, het is terecht dat middelbare scholen de 1040-uren-norm gaan boycotten. Bent u het daarmee eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. Nou kan het zijn dat u dat al een keer geprobeerd hebt op dat nummer... en dat het niet helemaal lukte. Er waren hier wat problemen met die telefoon, maar die problemen zijn ertussen verholpen. Dus als u het al een keer eerder geprobeerd hebt, doe het gewoon nog een keer... Want nu werkt het allemaal, dus 0800-1101, gratis telefoonnummer 0800-1101. U kunt ook op de website terecht, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het is vandaag 68 jaar geleden dat vervalser Han van Megeren werd gearresteerd. Hij vervalste schilderijen van onder andere Van Gogh. En dat is toevallig, want anno 2013 verkoopt het Van Gogh Museum... zelf nep schilderijen die er akelig echt uitzien. Ze worden met een speciale techniek gemaakt... en de eerste vijf worden gepresenteerd op een tentoonstelling in Hongkong. Via Skype praat ik daarom met Milou Halbesma van het Van Gogh Museum. Goedemiddag, Hongkong, ja, dat is natuurlijk het centrum van de namaak. Ja, dat kun je zeggen, maar dat is niet de reden waarom het Van Gogh Museum Hongkong heeft gekozen als lanceringslocatie. We hebben het vooral gekozen omdat het hier natuurlijk een plek is waar heel erg veel, nou toch rijke Chinezen samenkomen. Maar ook de hele internationale wereld komt hier samen. En het is het handelscentrum van Azië. Vertel eens even iets over die nep -schilderij. Hoe worden die gemaakt? Nou, wij noemen het geen uh, nepschilderijen, maar wij noemen het uh, hoogwaardige reproducties of hoogwaardige replica's, oftewel relievo's. Uh, wat er is gebeurd is, uh, zeven jaar geleden samen met uh, Fuji is er een techniek ontwikkeld waarmee de originele kunstwerken, dus je kunt het alleen doen als je toegang hebt tot de uh, echte schilderijen, dus bijvoorbeeld de zonnebloemen. Die werken zijn helemaal gescand met een, ja dat heet dan een multidimensionale scanner. En dan wordt het exacte relief van het schilderij wordt daar eigenlijk in vastgelegd. En het wordt ook begeleid door een conservator van het museum of het allemaal precies goed gaat. En dan wordt vervolgens die scan wordt gecombineerd met een, ja, een hoogwaardige, het heet dan een tweedimensionale print. En dan volgt een heel proces van color matching en uiteindelijk krijg je dan een echt schilderij. En, en Of dat, een hele goede replica. En dat is ook ja. het verschil met, met zeg maar de talloze posters die natuurlijk er zijn. Ja. Dat, dat je hier in feite het echte schilderij hebt, maar dan wel in namaak. Ja, compleet met lijst. En wat ik er zelf heel erg mooi aan vind. is. de achterkant exact uh, de, de geschiedenis van het schilderij vertelt. Dat zijn natuurlijk een aantal schilderijen. niet de zonnebloemen, maar weer andere werken. die hebben heel veel gereisd. Je ziet al de stickers van uh, de grote musea op de achterkant. Dus het, het ziet er gewoon heel goed uit. En aan deze schilderijen mag je ook gewoon zitten, hè? Ja, je mag eraan zitten. En uh, natuurlijk wel voorzichtig, uh, maar je kunt eraan zitten. We hebben ze bijvoorbeeld uh, nu delen van de reliefs really hangen in onze tentoonstelling Van Gogh aan het werk. En we merken dat uh, mensen het enorm waarderen dat ze ook de textuur, want uh, het werk van Van Gogh is ook heel erg beroemd om de, ja, de, dikke, de dikke manier van schilderen, dat je ook aan het werk kunt voelen. Dus we zien ook vele mogelijkheden voor educatie. Dus uh, voor scholen, schoolkinderen, maar ook bijvoorbeeld voor slechts. Kunt u dus zeggen welke schilderijen er nu in relievo zijn? Uh, ja, kan ik zeggen. Uh, we hebben onder meer uh, de zonbloemen hebben wij dus gedaan. We hebben de amandelbloesem. Dat zijn echt de internationale publiekslievelingen. Uh, daarnaast de Oogst. Uh, Korenveld onder onweerslucht, dat is een van de laatste schilderijen. En Boulevard de Clichy. Dus dat is een mooie, mooie straat in Parijs. V vindt u ze ook griezelig echt, gewoon, als u ervoor staat? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik vind ze vooral heel erg mooi. En um, ja, het is... Een, kijk, het echte schilderij is natuurlijk het allermooist. En je ziet duidelijk dat het geen echt schilderij is. Maar anderzijds zie je wel dat het een hele liefdevolle, mooie replica is... Nou, nou circuleerde er onlangs op internet een hele beschrijving om met zo'n 3D-printer een pistool na te maken, hè? <laughs> um, ja. u, u doet nu iets soortgelijks met, uh, met die werken van Van Gogh. Kan straks iedereen gewoon thuis een eigen Van Gogh afdrukken? Uh, nou, dat lijkt mij sterk. Uh, op zich kun je natuurlijk nu ook uh, een print maken van een mooie foto van een schilderij... Maar om deze techniek zo te krijgen, uh, dat, dat gaat je uh, niet thuis lukken. Er zit ook heel veel handwerk bij, uh, echte hoogwaardige technologie. En de kleuren worden helemaal gecontroleerd door uh, de conservatoren van het Van Gogh Museum. Dus het geel is exact het geel, het blauw is exact het blauw. En dat is natuurlijk ook een groot verschil. Want bij Van Gogh is natuurlijk de kleur enorm belangrijk. Maar als dieven nou een deal maken met, uh, met uh, dat bedrijf die die printers maakt... Uh, dan kan je dus gewoon het echte omwisselen voor zo'n Relivo op een uh, duistere nacht. Uh, dat zou je kunnen doen, maar dan ziet iedereen in het Van Gogh het meteen. En ik denk de bezoekers ook. Want als je bij een echte Van Gogh staat en er hangt daarnaast een Relivo... Uh, dan zie je zeker het verschil. Dus het is voor u ook niet echt een reden om uh, in, het, in het museum alleen maar Relivo's op te hangen? Nee, ik denk dat onze bezoekers dat niet uh, accepteren. De, het is eigenlijk vooral gemaakt voor mensen die zeggen... we vinden het werk van Van Gogh zo mooi... en er komt eigenlijk nooit meer een Van Gogh op de markt. En als hij al zou komen is het onbetaalbaar. En dit is eigenlijk het beste alternatief... wat wij op dit moment kunnen bieden aan mensen. En het levert u geld op, dat is ook belangrijk, denk ik. Ja, heel erg belangrijk. Uh, want wij willen een nieuwe entree bouwen... aan de, aan de kant van het Museumplein. En om onze bezoekers beter van dienst te kunnen zijn... En dat kost in totaal 15 miljoen euro. En we hebben nu 10 miljoen euro aan donaties en sponsoring. En uh, ja, we zijn nog heel erg op zoek naar 5 miljoen. En dat proberen wij nu ook op deze manier voor elkaar te krijgen. En hoeveel reliëfs moet u daarvoor verkopen, voor die 5 miljoen? <laughs> Ik heb het sommetje niet gemaakt, maar het zijn er flink wat. Maar wat, wat kost zo'n zo reliefo? Uh, 25.000 euro. En is daar veel belangstelling voor? U zegt al, we, we presenteren het vandaag voor het eerst in, in Hongkong op een expositie. Loopt het daar storm? Ja, we zijn. Uh, Eergisteren is het in de media uh, gelanceerd. Dus met een, echt een Chinese Hongkong-stijl uh, persconferentie. Met overal zonnebloemen en een app met, bestikkerd met zonnebloemen. En, uh, nou, het stond in alle kranten en het was op tv en het was een enorm circus. Er zijn ook al heel veel mensen langs geweest en er is ook al flink wat bestellingen gedaan. Dus ja, de eerste voortekenen zijn heel erg goed. Maar het is ook voor ons als Van Gogh Museum natuurlijk een hele manier, nieuwe manier van werken. Het is uh, cultureel ondernemerschap, dus je neemt ook een risico. Nieuwe markt, nieuw product. En wat is het risico dan in dit verband? Uh, nou, dat wij natuurlijk fors in hebben geïnvesteerd. En uh, Fuji heeft natuurlijk uh, zeven jaar uh, research in zitten. Uh, dus uh, op die manier neem je natuurlijk ook een, uh, een gecalculeerd risico. We hebben het natuurlijk heel goed voorbereid. Uh, maar ja, met het, zoals het is met ondernemen, je weet het nooit 100% zeker. Maar, u moet ook wel uh, uitkijken dat u, dat u uw eigen markt niet uh, verknoeit. In de zin van dat die Aziaten straks nog wel gewoon allemaal naar het Van Gogh Museum komen om de echte schilderijen te bekijken. Nou, we merkten juist bij de presentaties uh, dat mensen ze hadden wat een geweldig werk. Dus ook niet iedereen kende zo goed het, uh, het werk van Van Gogh. Uh, dus dat juist ook mensen het uh, denken van... hé, hey, als ik eens in Europa ben, dan ga ik ook naar het Van Gogh. Dus ik denk dat het echt de andere kant op werkt. Hebt u er zelf al eentje boven het bed hangen? Nee, ik kan niet betalen. <laughs> Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval een mooi verhaal. Veel succes daar in, in Hongkong en bedankt voor het gesprek. Ja, hartelijk dank.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 In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week verslaggever Ingrid Koning. Zij is te vinden op het water in de Amsterdamse grachten. Voor nieuwe ondernemers is het bijna onmogelijk om een rondvaartbedrijf te beginnen. Maar dat gaat veranderen. De Amsterdamse wethouder Carolien Gerols wil het vergunningsstelsel dat sinds 1948 bestaat aanpassen. Twee ondernemers die al jarenlang strijd voeren om zo'n vergunning... zijn Rolf Trijber en Jan Kramer en Ingrid stapte bij hen aan boord. Die is ook mega vuil die, die eruit komt. Dit zijn uh, boten uit uh, zeg maar tussen 1960 en 1970. Nou, er liggen oude, allemaal oude motoren in. En die mogen eigenlijk volgens het nieuwe beleid... Nou, kijk even wat eruit komt. Die mogen dus hier volgens het uh, nieuwe beleid tot 2030 mogen ze doorvaren. Rolf Truijber strijdt al meer dan twee jaar tegen de gemeente. Waar strijd je nou precies tegen? Ik vind als je geld verdient hier in de, de grachtengordel, dat is op dit moment het werelderfgoedgebied. Waarom ga je niet schoon? Het kan. Het is geen enkel probleem. En, uh, uh, maar ze willen niet. En ze hoeven ook niet. Er is geen verplichting. Er is alleen een stimulans. Je bent al meerdere malen in de media geweest. Wat verwijt je iedereen nu precies? Hypocrisie. En ik kan me gewoon niet aan het gevoel onttrekken dat er toch sprake is van corruptie. Jan Kramer is ook aan boord. Kunt u in het kort uitleggen wat er nou precies mis is aan het huidige vergunningsstelsel? Uh, wat er mis is, dat, uh, dat de markt nu op slot zit. Uh, er worden geen vergunningen uitgegeven. En uh, dat is volgens de Europese richtlijn uh, niet toegestaan. Jullie willen het liefste met klanten over de Amsterdamse grachten gaan varen en dan legaal. Er zijn dus ook, ook ontzettend veel mensen die het al doen en niet legaal. Uh, hoe groot is die groep? Uh, volgens tellingen van, uh, van Waternet, hè, de gemeente, uh, is dat tussen de twee en driehonderd uh, stuks. Uh, dat is een groot groep. Rolf, jij strijdt al meerdere jaren tegen de gemeente. Heb je nou iets van, nou dan ga ik gewoon toch illegaal varen? Nee, ja, het mag niet. En ik wil het gewoon op een rechtvaardige manier. En het voelt gewoon niet lekker als je dat doet. Het blijft een lastig dossier. Bij de gemeente Amsterdam probeer ik de verantwoordelijke wethouder Geels te spreken. Maar zij is op vakantie. Wel word ik doorverwezen naar gemeenteraadslid Ger Jager. Hij is woord voor de water. In mei is de eerste nota gepresenteerd door de gemeente Varen in Amsterdam... na de zomer 2.0. Wat wil de raad nou veranderd zien in die tweede nota? We willen de maatvoering wat flexibeler zien van de verschillende bootjes. En we willen dat de vergroening van de vloot voor de beroepsvaart... Uh, eerder zal plaatsvinden en voor de pleziervader juist later. En kan u dat iets meer uitleggen? Nou, nu wil de wethouder dat de beroepsvaart uh, pas in 2040 helemaal uitstootvrij is... Terwijl de pleziervaren moet in 2020 al uitstootvrij zijn. En dat willen we precies omdraaien. Als we nou kijken naar de grote rederijen, wat zijn nou de veranderingen die voor hun ja, op het spel staan? Nou, voor een aantal reders die varen wat hele grote boten. Dat zijn boten langer dan 20 meter. Die moeten dat segment afstoten. Misschien kunnen die wel gaan varen op het ei. Dat zijn ook wat robuustere schepen. En op dit ruimere water zou je daar prima mee uit, uit de voeten kunnen. Uh, hun vergunningen worden, uh, net als vroeger overigens... Uh, tot drie jaar geleden was dat zo, vergunningen van be bepaalde tijd... En ze zullen dan onder zoveel tijd weer moeten meedingen voor een nieuwe vergunningsronde. Dat zijn grote veranderingen. Dat biedt wel meer onzekerheid, dat snap ik heel goed. Um, maar ik denk als je een goed product levert, en dat doen de, de meeste raiders, dat ze daar niet al te benauwd voor hoeven zijn. Weer terug naar Rolf Trijber, die zich bozer en bozer maakt. Het is zo'n grote boot. En er zitten er twee, vier, zes, acht, tien, twaalf mensen in. Nou, er kunnen bijna. Ik denk dat dit een honderd persoonsboot is. En dat is wat je dan krijgt. Nou, hoeveel vervuiling heb je voor twaalf personen? Die hadden dus op een veel kleinere boot kunnen zitten. Een bedrijf dat al wel een vergunning heeft om op de Amsterdamse grachten te varen is Rederij Lovers. Ik ben deze hele week al bij hen uh, geweest. Quinten Lovers, uh, directeur samen met zijn vader, uh, zit naast me. Hoe kijken jullie tegen deze ontwikkelingen aan? Nou, wij hebben wel een vergunning om mee te, te mogen varen. Alleen het is niet zeker of wij deze vergunningen mogen behouden in de toekomst. Want uh, ja, het plan uh, geeft wel vraagt ja, om een, een, een aantal eisen waar je aan moet voldoen om je vergunning te mogen behouden. Dat betekent bootenkorten en dat soort zaken. En dat zijn, dat zijn behoorlijke investeringen die gedaan moeten worden. Dus de uh, uh, toekomst is voor ons redelijk onzeker uh, op basis van dit plan. En maken jullie ook zorgen? Wij maken ons ja, lichtelijke zorgen, want we weten niet welke kant het nog op gaat. De, raad, de gemeente bepaalt uiteindelijk wat er wat gaat gebeuren. Maar het is, het is allemaal een hele gevoelige business hier. Ja, het ligt gevoelig in de, in de branche en ook nou, bij de gemeente: waternet enzovoort. En, ja, het is een gevoelig onderwerp. Ja, het houdt ons dagelijks bezig. Ook. Na de zomer zal er meer duidelijkheid komen in wat de gemeente Amsterdam nu exact van uh, de ondernemers verwacht. Wat ze dus willen en wanneer ze dit allemaal willen gaan doorvoeren. Morgen opnieuw een bijdrage vanaf het water door Ingrid Konings is deze hele week in de rondvraatbranche te vinden. Zometeen stand.nl de stelling. Het is terecht dat middelbare scholen de 1040-uren-norm gaan boycotten. En u mag zeggen of je daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal, Mark Visser. Nederlandse crimineel Minka is in Libanon veroordeeld... tot acht jaar cel voor de smokkel van tientallen kilo's cocaïne. En ook moet hij een boete van 50.000 euro betalen. Volgens de Libanese autoriteiten ging het om... een van de grootste drugsvangsten uit de geschiedenis. In Duitsland, Zwitserland en Nederland is de politie bezig... met een grote actie tegen een extreemrechts netwerk. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel wilden ze bomaanslagen plegen... om het politieke systeem in Duitsland te ondermijnen. In Nederland wordt in de buurt van Rotterdam een woning doorzocht. In de Italiaanse plaats Grossetto is het proces tegen de kapitein van het cruiseschip Costa Concordia hervat. Het schip kapstijsde in januari vorig jaar voor de kust van Toscane. Kapitein Schettino zou opdrachten hebben gegeven om dicht langs het eilandje Giglio te varen... om een groet te brengen aan een oud-collega. Het schip raakte een rots en sloeg om. 32 mensen kwamen om het leven. Tussen Amsterdam en Brussel rijden vanaf 7 oktober meer hoge snelheidstreinen. De Thalys gaat vanaf die dag op doordeweekse dagen twee keer extra heen en weer rijden. Het bedrijf komt daarmee tegemoet aan de wens van reizigers, de NS en de Belgische spoorwegen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Er wordt al jaren gesteggeld over de 1040-uren-norm... maar na de vakantie wordt die toch echt ingevoerd. Middelbare scholen zijn woest dat staatssecretaris Dekker vasthoudt... aan die urennorm, norm waaraan geen enkele school kan voldoen, zeggen zij. In januari vorig jaar werd nog massaal gedemonstreerd... tegen de 1040-uren-norm. 20.000 leraren verzamelden zich in de jaarbeurs in Utrecht. 20.000 woedende docenten. Laat ons met rust. Dat is de reden waarom we nu echt, mannen, echt boos zijn. En we zeggen tot hier en niet verder minister. En als dat zo doorgaat dan hoort ze volgende week volgende maand wanneer dan ook opnieuw van ons. Die staking heeft uh, trouwens niet echt geholpen, want de 1040-uren-norm is er nu toch. Uh, is het onmogelijk van de staatssecretaris om te verlangen... dat middelbare scholen zich aan die 1040-uren-norm gaan houden? Of is die 1040-uren-norm juist een goed plan... omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs dan meer lestijd krijgen? En komt dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede? Ik ga erover praten met Harm Beertema. Die is Tweede Kamerlid voor de PVV, oud-leraar ook. Dag, meneer Beertema. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Vroeger was het onderwijs beter. Ja. <laughs> dat dacht ik al, hè? Ja, ook maar dat kleine lachje erbij dat is ook mooi. Ja, eh, ja. Docenten in het middelbaar onderwijs klagen te veel. Zeker. Dat is ook een ja, en de VO-raad is de weg kwijt. Totaal. Goed, uh, u mag het zometeen allemaal gaan, uh, gaan uitleggen Heel verder goed. dan de stelling natuurlijk. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Er waren wat problemen met onze telefoon, zeg ik erbij, maar die werkt intussen weer. Dus als u het al eerder had geprobeerd vanochtend, uh, probeer het gewoon nog een keer. 0800-1101, dat is een gratis uh, nummer. U mag ook sms'en, eens of oneens. 7070 kost wel 50 cent. Um, dan hebben we nog de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, is het ook goed. Doe het dan met hekje standpunt. En de stelling is dus... het is terecht dat middelbare scholen de 1040-uren-norm gaan boycotten. Meneer Beertema, euh, dan denk ik dat u het oneens bent met die stelling. Ja, ik ben het daar hardgrondig mee oneens. Overigens moet ik even iets rechtzetten. Uh, u zegt, uh, de, die norm van 1040 uur wordt nu echt ingevoerd. Hij is er altijd al geweest, hè. Hij is nooit uh, afgeschaft geweest. En hij bestond altijd al. Er werd niet gehandhaafd op die 1040 uur. Dat vind ik heel vreemd. Ja. Maar hij bestond wel degelijk. Okay, het stond dus er verandert dat, eigenlijk niks. Eigenlijk wordt, die, wordt het aangescherpt en wordt het nu ook goed gecontroleerd... dat die Juist. scholen zich eraan gaan houden. Wat is het voordeel wat u betreft? Nou, wat mij betreft is er het volgende aan de hand. Uh, er is echt sprake van een kenniscrisis in Nederland. Eh, als je gaat kijken naar de PABO's, naar de lerarenopleidingen. maar ook naar de. zelfs in, in masterstudies. zijn heel veel studenten die hun uh, ja, eenvoudige spelling niet beheersen. bijvoorbeeld de werkwoorden. Ze kunnen geen samengestelde zinnen meer tot een goed einde brengen. Er wordt heel slecht gerekend, ook door beginnende onderwijzers. Eh, uh, heel veel universiteiten, hogescholen. moeten echt beginnen. Uh, voordat studenten aan de eigenlijke studie beginnen... met een soort inhaalkursus voor al dat soort basale dingen. Maar los je dat op door ze langer op school te houden? Jazeker, tuurlijk. Uh, het is uh, niet zo dat uh, minder uur beter onderwijs oplevert of zo. Ik begrijp je hele redenering niet. Maar onderwijs onder keert toch ook niet meer uren... dus de kwantiteit maakt toch ook niet uit voor de kwaliteit. Nou ja, ik ben zelf leraar geweest, 34 jaar... en ik uh, moest daar hele ingewikkelde uh, dingen op het gebied van Nederlands leren... aan, aan Heel veel allochtone leerlingen ook. alles spelfouten, stijlfouten en zo. Dat waren secretaresses die dat moesten beheersen. En daar had ik gewoon heel veel tijd voor nodig. En die meiden ook. Dus we moesten keihard werken om die routine op te doen. En steeds maar herhalen en herhalen en herhalen. En dat is toch de kracht van onderwijs. Herhaling en oefening. Dus als je die uren goed invult, zegt u, dan heeft het wel degelijk invloed op de kwaliteit. Zeker, en ik ben niet de enige die dat zegt. Het onderwijs zelf zegt het eigenlijk ook. He, er worden in, in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, worden ook summerschools georganiseerd. Ja. Dat is eigenlijk, ja, ik vind het hartstikke sympathiek, hoor. Daar worden he, leraren die gaan daar met leerlingen op vrijwillige basis aan de gang om achterstanden weg te werken. Maar eigenlijk is dat niets anders dan onderwijstijdverlenging. Dus die kinderen hebben gewoon te weinig onderwijstijd gehad. Dus in zo'n situatie wil het bij mij niet in hè, dat, dat, je, dat je met minder uren toe kan... en dat daardoor de kwaliteit zou verbeteren. Nou is er een commissie, die heeft het allemaal onderzocht... die komen tot de conclusie dat duizend uren het maximaal haalbaar is. Ja, nou ja, ik heb dat, ik heb dat nooit zo goed begrepen. Er is, er is zelfs een norm geweest van, van 1072 uur. Vervolgens gingen we naar 1040 uur. Nu wilden we weer naar duizend uur. Ja, het, is een, het is een glijdende schaal wat de PVV betreft en wat andere mensen betreft ook. En ja daar moeten we een keertje mee stoppen. Die ja. 1040 uur is heel goed te realiseren. Maar als we kijken naar andere landen hè, uh, in Europa, dan zien we dat in Finland, uh, overigens al jarenlang op nummer 1 in de zogeheten oh, ja. PISA-ladder, ja. grootschalig internationaal onderwijsonderzoek, ja. daar wordt geloof ik 700 tot 800 uur uh, lesgegeven. Ja. En dat, dat, dat lesgeven, dat gebeurt door uitstekend opgeleide docenten die allemaal academisch gevormd zijn, ook in het basisonderwijs. Weet je, maar ik dan moeten we daar nog niet wat aan doen? Nee, ja, tuurlijk, maar dat, daar zijn we mee bezig. Daar zijn we volop mee bezig om, om meer academici in de klas te krijgen, om meer masters in het hoger beroepsonderwijs te krijgen, bijvoorbeeld. Daar zijn we allemaal hard mee bezig. Maar we moeten ons niet altijd willen vergelijken met Finland. Ik word er wel eens een beetje moe van. Weet je, in Finland hebben ze in de tijd keuzes gemaakt die wij niet gemaakt hebben. De, de hele achtergrondsituatie is totaal anders in Finland. Het is een ander soort land. Ze hebben in de tijd gekozen voor een hele andere politieke invulling. Om onderwijsbeleid te gaan voeren. Uh, daar moeten wij ons niet aan willen spiegelen. Wij zitten in de situatie zoals die is. En dan zeg ik, er is sprake van een kenniscrisis. En die moeten we wegwerken. En dat kan in 980 uur. Want dat is de norm. Hè? 980 uur. En dan blijft er nog 60 uur. Hè, optellend na die 1040 uur over voor om allerlei individuele achterstanden van leerlingen nog eens extra weg te werken. Dat hebt u eigenlijk met de PVV afgedwongen, die 60 uur. Klopt, ja. ja want wat, wat verstaat u daar onder maatwerk? Wat moet daarin gebeuren dan in die uren? Nou, die 980 uur, dat is dan de, de onderwijsnorm. Hè? Die lessen moeten dan gegeven worden. Uh, die 60 overblijvende uren. Dan gaan we kijken uh, waar de manko's nog zitten bij de leerlingen. Bij de een kan dat die spelling van die werkwoorden zijn. Bij de ander kan dat de topografie zijn van aderskunde. Bij de ander heeft het misschien iets met geschiedenis... of een vreemde taal te maken. Rekenen, wiskunde is altijd natuurlijk uh, heel belangrijk. Nou, als daar nog individuele tekorten zijn... dan kunnen die in die 60 uur nog eens even extra aangescherpt worden. Mm. We hebben natuurlijk vanochtend even rondgebeld... Hè? bijvoorbeeld bij de Algemene Onderwijsbond. Uh, die willen juist een, een lesreductie uh, liever nog. Uh, als ja. voorbeeld halen ze Engeland en Duitsland aan. Daar wordt minder les gegeven en nog steeds goed onderwijs gegeven. Ja. Maar ja, ik, ik weet niet of er sprake is van een kenniscrisis... in Duitsland en Engeland. Volgens mij niet. Volgens mij is daar de spelling en het rekenen en zo... veel beter op orde dan in Nederland. Wij hebben echt een probleem met z'n allen. En als de AOB dat wil wegbagataliseren... Ja, nou ja, dan moeten ze dat maar doen. Maar ik vind het buitengewoon onverstandig. Ja. En de eerder al genoemde VO-raad... die uh, zeggen dat die urennorm niet bijdraagt aan de onderwijskwaliteit... omdat de middelbare scholen geen middelen hebben... om die 1040 uur te bekostigen. Hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, die scholen... die die hadden ook middelen vanuit de lumsum. Dat is die ene zak met geld die een school krijgt. Die is gebaseerd op het aantal leerlingen. Uh, en uh, dan wordt er gekeken naar de leerlingen. Waar komen ze vandaan? En dan krijgen ze nog, nog wat extra geld of niet. Maar uh, in de tijd konden die scholen ook die 1072 uur Betalen. Dus het is echt uh, voorkomen uit de duim gezogen dat dat nu ineens niet zou kunnen. Ik verdenk de VO-raad er wel van. Om, uh, ik vind dat ze wel een hele vreemde agenda hebben op het ogenblik. Ja, want zij zeggen uh, eigenlijk moeten we het boycotten. Ja. En ze zijn zelfs bereid om boetes te betalen voor scholen. Ja, dat is echt, dat is echt helemaal van het pad af. Uh, de de, de, de VO-raad is natuurlijk een lobbyorganisatie van uh, de gezamenlijke uh, VO-scholen. Die worden betaald notenbenen door bijdragers uit die VO-scholen, dus indirect worden ze gewoon door de regering... door de overheid betaald. En nu doen ze een oproep aan de scholen om zich... Ja, te verzetten tegen de wet. Tegen, die, tegen diezelfde overheid... door wie ze betaald worden. Ik vind dat echt te gek van woorden. Dat is een, een, een, een oproep om je niet aan de wet te houden. Ik vind dat je dan echt van pad bent. Nou, denkt u dat veel scholen uh, gehoor zullen geven dan aan die oproep? Of, of zullen ze toch uiteindelijk uh, zich schikken? Nou, weet je, ik vraag, ik vraag me af... Uh, welk probleem er nou eigenlijk uh, is. Eh, er zijn eigenlijk maar heel weinig scholen... die het niet voor elkaar krijgen om die uh, norm te halen. De meeste scholen zijn goed georganiseerd, doen hartstikke hun best om het wel te doen. Die hebben ook geen enkel probleem met de, met de inspectie. En die zullen dan straks, door meneer Slachter van de VO-raad... gedwongen worden om mee te betalen aan de scholen... die er een rommeltje van maken en die het niet halen. Dat zijn altijd de slecht georganiseerde scholen... Hè, die te veel geld uitgeven aan, aan ICT of aan mooie gebouwen... of veel te veel directeuren in dienst hebben. Hè, want dat moet ook betaald hmm. worden. U, u zegt dat is het ene argument hè, van de tegenpartij... Zou ik maar even zeggen dat, dat het geld er wel degelijk is? Dan nog iets anders. We hebben net een stukje laten horen van die grote bijeenkomst daar in de jaarbeurs in Utrecht, waar boze docenten waren. Ja. Uh, nou, we hebben die meneer ook horen zeggen: Van uh, ik kom terug als, als dit allemaal doorgaat. Dus ik ben ja. benieuwd of hij zijn koffers al gepakt heeft. Um, maar um, ja, duizenden leraren waren daartegen. Verzetten zich ertegen, want ze zeggen: Ja, de werkdruk is al veel te hoog. Hoe herkent u dat? Nou, ik denk dat er al die leraren nu uh, zeven weken op vakantie zijn en ze zullen niet van hun camping in de Dordogne terugkomen om weer naar de jaarbeurs te gaan. Maar, nou. beter, maar u, weet, u weet zelf ook, die zeven weken, dat, dat staat voor iets. Dat is ook omdat ja, ze lange dagen natuurlijk. maken... en dat ze die tijd ook nog benutten om, om uh, proefwerken na te kijken, ja. weet ik het allemaal. Ja, ja. Dat, dat klopt. Dat klopt. Maar is de werkdruk te hoog in het onderwijs? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, dat, dat ook leraren hun werk goed kunnen organiseren. Ik heb het zelf 34 jaar gedaan. Ik vond het een zware baan, maar niet zozeer... door uh, het, het, het, het administratieve werk of het nakijkwerk wat erbij zat. Ik vond het, veel, uh, ik vond het wel zwaar omdat je altijd te maken had... Met, met, met managers die weer van alles van je wilden... en die, dan moest je weer een hele andere vorm van onderwijs gaan geven. en zo. Dat, dat was wel vervelend. Maar ik heb het zelf of nooit ervaren als een, als een overmatig zwaar beroep. He, met die leerlingen werken, dat is, ja, dat is je core business, dat, ja. dat doe je graag. Daar, daar putte ik alleen maar energie uit. Wat is eigenlijk zwaarder, politicus of, uh, of onderwijzer? Want, uh, uh, politici hebben ook heel veel vakantie, hè? Nou, ja. wij hebben reces, <laughs> Wij hebben reces. En ik heb nu reces en ik zit nu ja, in de studio met u te praten. Ja, ja, ja, nee, tuurlijk. Nee, maar wat is zwaarder? Uh, nou, ik, ik denk dat, dat uh, ik, ik heb het uh, in het uh, onderwijs wel, wel zwaarder gehad dan in de politiek, moet ik zeggen. Toch wel? Oké. Okay. Ja, ja, absoluut. Dan nog even naar de, de leerlingen zelf, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Die zeggen van ja, die scholen hebben soms nu al moeite om die uh, uren in te vullen. Laat staan dat er dan nog eens een keer uh, uren bijkomen. Ja, nou, dan zeg ik tegen die scholen of tegen alle mensen die het daarmee eens zijn. Van ga nou eens naar die scholen kijken en ga eens proberen om daar schoolleiders neer te zetten. Die het wel goed kunnen organiseren. Dat ja. moet te doen zijn. Dat ja. is echt te doen. En want er wordt de meeste scholen doen het ook. Er wordt gesproken over zogenaamde ophokuren. Hè? Uh, dus dat mensen daar maar wat rondlopen... omdat ze dan eenmaal op die school moeten ja, zijn. vreselijk. Vreselijk is dat. Weet je, ook dat is onnodig. Hè? Ook dat zijn de scholen, wat mij betreft... dat zijn de scholen die niet goed geleid worden. Dat zijn scholen waar, waar chaos is... waar de roosters altijd... Uh, toch, toch vaak fout lopen en zo. Als je het goed doet... En dat, dan kan het echt. En dan hoef je geen ophokuren uh, in te vullen. Dan blijft er genoeg uh, zinvolle bezigheden over... om aan die 980 uren te komen. Hè? Want daar praten we over, 980 uur. Uh, en dan is er ook nog uh, genoeg gelegenheid... om die 60 uur maatwerk in te vullen. Ik begrijp het hele probleem niet. In de tijd van 1072 uur kon het ook. Nu moet het ook kunnen. Er wordt ook nog gemopperd over de timing... van uh, de, de brief van staatssecretaris Dekker. Uh, want uh, zeggen ze bij is zijn gemaakt, de begroting voor het komend jaar is opgesteld. Kortom, de timing is niet zo handig, midden in de zomervakantie ook nog. Wat vindt u daarvan? Nou ja, de scholen hebben zich kennelijk rijk gerekend, want er is nooit een aanwijzing geweest dat dat zou veranderen. Integendeel, die 1040 uur die is aangenomen in de tijd. En uh, de afspraak was om het op die manier te handhaven. 980 uur als norm, 60 uur maatwerk. En ik, ben er, ik heb er bovenop gezeten. Ik heb geen enkele aanwijzing gehad, behalve een beetje gemopper van D66, dat het anders zou moeten. Maar ja, D66 kan zoveel willen. Er moet een heel, hele nieuwe wet voorkomen en die is er gewoon niet, die is ook niet in de maak. Mm. Dus ik begrijp de houding van de scholen, maar vooral van de VO-raad niet... want die neem ik dat echt kwalijk, dat is notenbenen. Uh, de, de raad... die het tot taak heeft om dit soort dingen te vertalen naar hun eigen leden. Mm. Dus die hebben, echt laat, die hebben dit echt laten liggen. U noemde nog even D66, uw kamerlid, collega Paul van Menen... die diende een uh, motie in, hè? vorig jaar was dat, december... Ja. Uh, om af te zien van de 1040 uur norm De verplichte ja. 1040 uur uh, gaat in kosten, zegt hij van juist van dat maatwerk. Dat zou moeten moeten worden geboden om bijvoorbeeld zwakkere leerlingen vooruit te helpen... of juist hele slimme leerlingen te helpen excelleren. Ja. U noemde toen maatwerk een eufemisme voor chaos. Ja, dat klopt. Uh, maatwerk, is, dat, dat klinkt natuurlijk heel mooi... Hè? maar het is, het is een verschrikkelijke open deur. Als ik zeg uh, tegen Nederland... we moeten maatwerk leveren in het onderwijs... dan zegt iedereen, goh, nou die beert maar, die, die snapt het tenminste. Zo uh, so, so zou het moeten. Maar dat maatwerk waar u het over hebt... dat is ander maatwerk dan uh, waar Van meen het over had. Nee, ik begrijp helemaal niet waar Van meen het over heeft. Van meen heb ik vanmorgen nog horen zeggen... elk uur in het onderwijs moet maatwerk zijn. Maar ja, dan denk ik, hier spreekt typisch de, de onderwijsbestuurder als je in de klas hebt gestaan... dan weet je dat je niet 28 leerlingen maatwerk kunt bieden. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Dat, dat, wordt, dat wordt echt een chaos. Weet je, Als je zo heterogeen bezig moet zijn... met elke leerling, zijn eigen traject... Ja, dan, dan raak je echt overwerkt... en dan wordt de werkdruk echt veel te groot voor die leraren. Ik lees nog één reactie van, van iemand op onze site. Die zegt... het kabinet stelt zich veel te veel op als kantoorklekker... en er wordt te veel kapot gemaakt door de oppervlakkige cijferaars. Daar bent u het niet mee eens. Nou, daar ben ik het niet mee eens, nee. Dat, dat, kijk eens, de vertaling van onderwijsbeleid die moet plaatsvinden in de scholen zelf. En een heleboel scholen doen daar fantastisch werk in. Die geven fantastisch onderwijs. En die leveren fantastische leerlingen af hè, die examen gedaan hebben. Uh, en dat worden hartstikke goede studenten enzovoort. Dus ik vind dat echt, uh, nou ja, misschien wel enigszins populistisch, mag ik ja. het zo zeggen. Ja, en, want dat vind ik nog wel opvallend. Laten we zeggen, de PVV blinkt nou niet uit in, in complimentjes... voor het kabinet, maar wat betreft die 1040-uren-norm... Uh, bent u het wel eens met uh, de regering? Ja, nou ja, goed, ik, ik had ook niet anders verwacht. Eh, staatssecretaris Dekker uh, komt uit de VVD... En, en samen met de VVD hebben we dit onder Rutte 1 in orde gemaakt. Dus het zou, het zou wel een hele grote verandering zijn... in standpunt uh, als dat nu zou gaan veranderen. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Beerten, Maar Ik ja, kom heen. graag bij u terug zo meteen, om de reacties door te nemen. Hij is Tweede Kamerlid voor de PVV... Uh, Um, het is terecht dat middelbare scholen de 1040-uren-norm gaan boycotten. Dat is de stelling. Beertema zegt dus: Nou, daar ben ik het mee oneens. Uh, we zijn benieuwd wat u vindt. Er is bijna 800 mensen gestemd op de site. 39% eens. 61% is het oneens. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Muller, Elga Muller. Zeg hem maar. Ja. Nou, ik uh, vind dat de stelling 1040 uren, dat dat eigenlijk een afleidingsmanoeuvre is op het ogenblik van het feit dat er uh, voor het onderwijs een plan zou moeten komen, een soort Marshallplan, om het onderwijs uh, recht te doen. Uh, met name op financieel, maar ook op andere gebieden. Er uh, zijn uh, ruim 700 scholen in het voortgezet onderwijs die geldtekort komen. En het is natuurlijk een hele leuke afleidingsmanoeuvre op het ogenblik om over 1040 uren te gaan praten. Maar even, even toch terug naar die 1040 uren. Want ik heb het idee dat u zelf in het onderwijs zit, of, of... Ja, dat klopt. Dat dacht ik al. Ik denk die, ik en ik vertel... heb iets meer ervaring dan de vorige spreker. Kijk aan, meer dan 32 jaar. Uh, luister eens. Maar vindt, jaar. vindt u het, vindt u het uh, een slecht verhaal, dus die 1040 uren norm? Ja, dat vind ik echt een slecht verhaal. En als daar wel het Gaan geld bij geleverd wordt en, en uh, de capaciteit en zo, dan kan het wel. Uh, er kan een heleboel, maar er is een keuze gemaakt voor kwalitatief uh, onderwijs binnen de budgetten die wij hebben. En als op een gegeven moment gekozen wordt binnen de budgetten, en die zijn allemaal tekort, er zijn 700 scholen die geld tekort hebben. Mm -hmm. En er zijn stijgende salarissen, hoge onderhoudskosten, lange doorwerkend personeel. Uh, dat heeft allemaal gevolgen voor hoe scholen met hun geld kunnen omgaan. En daar wordt nu door de politiek niet over gepraat. Oké. Okay. is heel duid makkelijk om de aandacht af te leiden. En dat vind ik eigenlijk heel erg nou. het onderwijs tekort doen. Oké, okay, duidelijk punt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mijn naam is Rutgenk. En ik ben het ook niet eens met het standpunt. Ik denk dat er een rookgordijn is waar scholen zich achter schuiven. Mijn dochter zit in TTO, dat is tweetalig VWO. En de school heeft bij de introductie beloofd een heleboel te doen bij uitval. Maar als ik zie hoe vaak mijn dochter thuis zit... dan denk ik toch dat er iets anders fundamenteel fout zit. Ja. Maar en dus heeft het geen zin, zegt u, om die uren verder uit te breiden? Want ze halen het nu al bijna niet. Nee. Ze beloven veel, maar de leraren... ja, iedereen kan al een keer ziek worden. Maar als ze nu al de, de norm niet halen... Ja, dan denk ik dat ze wel heel veel lawaai maken. Maar doe eerst je core business ja, Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag, gesprek met Anna Huig uit Amsterdam. Ik ben het niet eens met de stelling. Um, ik vind dat dit eigenlijk uh, een, een probleem is wat een gevolg is van het feit dat leerlingen steeds meer uh, via social media communiceren. En steeds minder lezen. Uh, en dat is uh, ja, niet een probleem wat je 1, 2, 3 met 40 uur kan oplossen. Um, het feit is dat uh, op, mobiele, op, op uh, scholen steeds meer mobiele telefoons worden toegestaan. Uh, en dat onder het mom van innovatie allerlei digitalisering plaatsvindt. En het is de vraag of dat goed is. Al dat moderne gedoe zo, dat leidt niet tot beter ja, ja. taalgebruik, laat ik het zo nee, zeggen. Uh, ik, ik heb niet lang ervaring in het onderwijs. Op dit moment kan ik daar geen baan in vinden. Maar het is wel zo dat wat ik heb gezien, uh, dat dat meer onder het mom van innovatie om te innoveren is. Hm. En dat de directeuren daar vooral heel blij mee zijn. Ja. Uh, ...maar docenten niet en dat het ook geen verbetering oplevert. Nee. En wat ik denk dat belangrijk is als je dit wil tegengaan... ...is dat je weer meer boeken verplicht moet stellen om te lezen. Want die zijn op een gegeven moment enorm gereduceerd in aantal. En dat is hoe je spelling oefent, hoe je taalformulering oefent. Zij, nou, nou gaat de discussie, uh, dat, dat, dat, dat wisten wij we eigenlijk wel van tevoren een beetje... gaat toch weer over voor of tegen de 1040-urennorm. De stelling is uh, vooral uh, naar aanleiding van de oproep van die VO-raad... namelijk om dat te boycotten. Uh, bent u het daar ook mee eens dan? Nou, ik vind dat er dieper nagedacht moet worden... over waar het probleem vandaan komt. En dat hoor ik helemaal niet. Dit is heel makkelijk gezegd. Oh, die 1040-uur is dan maar uh, de oplossing. Dus ik vind het terecht dat, uh, dat daar... Uh, ja, weerstand tegenwoordig geboden hmm. en dat er gewoon beter nagedacht moet worden over hoe je dit fundamenteel aanpakt. Want hiermee ja, is er, er is een nieuw probleem in de ontwikkeling van de samenleving zoals die nu is. En hiermee neemt de school een deel van de taak op zich die ook in de opvoeding thuis ja. hoort. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Hans Mulder uit uh, Bergen op Zoom. Dag meneer Mulder. Um... Ik ben het uh, eens met de stelling, hoewel het natuurlijk een beetje ongehoorzaam is. Uh, maar uh, uw studiogast haalde het voorbeeld aan van Finland. Hij vindt Finland niet het gelijk met ons. Nou, ik vind dat juist wel. Die hebben 700 uur geen inspectie en betere resultaten. Uh, want alleen maar uren verminderen leidt niet tot een kwaliteitsverbetering. Uh, het, het zadelt uh, scholen op met een probleem, want ze hebben dan... Uh, docenten tekort die ze erop moeten zetten. Bovendien vind ik, een, vind ik het een stap terug in de tijd. Le uh, kinderen leren anders, werknemers leren anders. En dat, dat kun je niet helemaal opvangen door uh, kinderen in een klas te zetten... ze een uur lang uh, de mond te laten houden en uh, op ontvangen te gaan staan. Ze moeten ook zelf creatief aan de slag, hmm. dus ze moeten innoveren. Maar hebben we hebben net aan die, van de jonge eens gehoord... dat dat toch ook niet altijd uh, even goed werkt? Nee, maar je moet het gewoon slim aanpakken. En uh, ik zit toevallig in projecten die, uh, die moderne onderwijsvormen ondersteunen. En dat is heus niet alleen de hobby van een directeur of een manager. Maar komt ook vaak van de docenten zelf. Uh, die meegroeien met de tijd. En gewoon zien dat die leerlingen gewoon andere leerlingen zijn dan een jaar of twintig geleden. Ja, duidelijk. Dus er zijn wel, wel degelijk goede voorbeelden aan te halen waarin het wel werkt. Goed zo, dank u wel. Stamper Goedemiddag. goeiemiddag. Goeiedag, Erik van Veenendaal. Dag meneer van Venendaal. Ik ben het oneens met de stelling. En ik, uh, het is heel simpel, uh, er moet gewoon meer discipline komen. Als de overheid uh, uh, ziet dat het uh, geld verkeerd besteed wordt, dan moeten ze niet een zak met geld geven en dan zeggen van uh, achteraf zeggen van uh, je hebt dat verkeerd besteed. Gewoon dezelfde hand op de knip houden. Zorgen dat die klassen niet te groot worden. En uh, er is maar één uh, manier om iets te leren en dat is om het uh, zo vaak mogelijk te doen. En dus uh, kun je alle uren gebruiken. Je kan alle uren gebruiken. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Edward Koster uit Eindhoven. Hey, Wout. Goedemiddag. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik vind dat u graag erg makkelijk heen stapt over het feit dat 60% van de, van de middelbare scholen een tekort heeft. Ik vraag me af als meneer graag die uren effectief wil invullen met effectieve lestijd. Wat op dit moment gewoon niet lukt. Uh, waar hij dat dan wil betalen... Uh, en ik wil ook nog even reageren op een vorige gesprek... die had over uh, dat er te veel geïnnoveerd wordt. Nou, ik, ik werk zelf ook in het onderwijs. En ik merk juist dat, uh, dat innovatie tijd en daardoor ook geld kost... en dat dat geld op dit moment gewoon niet is. En als het dan ook nog uh, moet gaan naar, uh, ja, naar die 1040 uur... dan vind ik dat echt uh, ja, slecht als centen. Dus die boycott, ik denk ja, volgens mij moeten scholen het bijna wel doen om nog een beetje fatsoenlijk onderwijs te kunnen garanderen. Ja. Maar stel hè, dat er een zak geld bijgeleverd wordt, dan ja. zou het wel kunnen misschien? Wellicht, ja. En, en dan kan het ook nuttig, nuttig worden ingevuld, dat bedoel ik eigenlijk. Er is natuurlijk geen school die niet uh, meer effectieve lesuren wil geven. Daar is natuurlijk niemand tegen. Ik denk, er is geen leerling, er is geen ouder en er is geen, geen docent tegen. Maar in de praktijk blijkt het, blijkt het gewoon niet mogelijk. Nee. En daar doe, je, daar doe je leerlingen geen plezier mee, docenten niet en de schoolleiding niet. Nee. Oké, okay. uh, dankjewel. Doe nog eentje, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Toon Rekkers. Dag meneer Rekkers. Uh, ja, ik ben het uh, niet, er niet mee eens dat de VO-raad uh, de zaak boycotten. Dat kan niet, vindt u? Nee, nee absoluut niet. Dat nee. zijn ze niet, niet voor in het leven geroepen. En uh, bovendien, ja, uh, 1040 uur. Ik bedoel, uh, zoveel uh, extra lestijd is er nou ook weer niet op jaarbasis. Volgende week okay. is het uh, ongeveer een kwartiertje of zo. Oké, okay, uh, dus geen probleem mee, wel met de boycott. Dank u wel. Yo. Snel terug naar Harm Beertema, die heeft meegeluisterd, tweede Kamerlid voor de PVV. Uh, wat vond u van de reacties? Ja, wat vond ik van de reacties? Nou, die laatste meneer Rekkers die, uh, heeft groot gelijk. <laughs> het is uh, je iets was van vijf. <laughs> ja, nou ja, maar het gaat over, over iets van vijftien minuten uh, extra in de week. En daar wordt dan zo verschrikkelijk moeilijk over uh -huh. gedaan. Maar er bellen, ja. meer mensen, natuurlijk, bellen veel mensen uit het onderwijsveld, dat hebt u ook gehoord... Ja. Ja. Uh, die zeggen, nou ja, uh, hè, er zijn nu al 700 scholen met, uh, met uh, budget tekort, uh, 60% ja. in totaal... Ja. Uh, Lever ook het geld erbij en dan willen we het best doen. Ja, dat getal van die 60%, dat moet ik nog eens even nakijken... Hoor, want volgens mij is dat echt niet zo. Ik heb de staatssecretaris ook horen zeggen dat het eigenlijk een probleem is... wat, wat zich helemaal niet zo heel veel voordoet. Uh, ik heb nog wel één andere opmerking over die meneer die toch over Finland begon... Ja. Ik moet die meneer wel meegeven eh, dat, dat in Finland er niet zoiets bestaat als diploma fraudes in het hoger beroepsonderwijs. Eh, er zijn geen megalomane instellingen van, van, van, van, van 40.000 studenten in het mbo bijvoorbeeld. Eh, of, of, of hele grote instellingen als, als Omo. Eh, er gebeuren natuurlijk vreselijke dingen in het Nederlandse onderwijs. Maar die meneer zegt ook, als je uitgaat van het, het, het, het doel van betere kwaliteit, en dat wilt u ook, ja. eh, dan kan dat dus ook met minder uren. Dat, het zit Zit hem niet per se in die uren... Nee, als die uren heel uh, kwalitatief heel goed worden ingevuld... dan zal dat misschien gaan. Maar bij ons is dat nou eenmaal niet zo. Dat kan haast niet. En, uh, en zeker als hij ook nog oproept om de inspectie dan maar helemaal terug te roepen. Want die werk die in Finland hebben ze geen inspectie, dat klopt. Nou ja, dan, dan zie ik het al gebeuren. Dan gaat ons onderwijs helemaal onderuit. Ja. Zeker als ik dat vergelijk met wat er de afgelopen jaren zich heeft afgespeeld ja. in het onderwijs. Verwacht u toch weer uh, nog een groot protest? Ja, die onderwijzers zijn nu misschien allemaal een beetje op vakantie en zo. Dus die, die krijgen dat allemaal misschien. Even niet mee. Maar de, denkt u dat daar toch nog met de VO-raad voorop uh, dat die daar toch de, de kont tegen de krip gooien? Nou, ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat de VO-raad uh, hiermee doorgaat. Die zullen echt wel bij zinnen komen. Het is misschien erg warm buiten. En, uh, <lacht> want ja, dit, het, het kan natuurlijk niet. Om, om, om scholen op te roepen om zich niet aan de wet te houden. En dan ook nog te zeggen uh, dan gaan we met z'n allen die boetes betalen. En waarmee die ook zegt dat die scholen die het goed georganiseerd hebben, opdraaien voor mm. de scholen die zich niet aan de wet houden. Fijn dat u meedeed in Stand.nl. Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Dat uh, denk ik ook niet. Nee, dat is al langer in het onderwijs. Uh, niet zo dat iedereen het daar altijd maar op, uh, op één lijn zit. Um, u kunt blijven stemmen op onze website www.stand.nl. Uh, daar staat de stelling op. En uh, in de percentage is in ieder geval weinig veranderd. In het grootste deel is het oneens. In ieder geval met de stelling. Zometeen na twee. Radio Tour de France. Dione de Graaf.